en nu 40. De PVV verliest er 11. Verliest er 11, komt op 13 zetels. Het CDA, 21 zetels in 2010, gaan er 8 af, komt op 13. De SP, 15 zetels in 2010, blijven gelijk, ook nu 15 zetels. D66, 10 in 2010, nu tweede bij op 12. GroenLinks zakt naar 4 zetels, 6 eraf zijn dat er niet dan van vijf naar vier, één daaraf. SGP in 2010, twee zetels, die kregen er eentje bij. Drie dus nu. En PV van de Dieren, de Partij voor de Dieren, twee zetels in 2010... blijven gelijk, ook op twee. En dan 50 plus, nieuwe partijen, dus uh, geen uitslag natuurlijk twee jaar geleden... komen nu in één keer op drie zetels. En dat is de exit poll. 9 uur op deze woensdagavond. Heel veel te bespreken. Gaan we direct doen met Joost Vullings. Maar dit vraagt natuurlijk om een eerste reactie bij de twee partijen waar het vanavond om gaat. Toe kloosterkool. We beginnen bij de VVD in Scheveningen. Wilma Borgman. Ik kan je bijna niet verstaan Tim. Door de herrie en het gejuich dat hier ontstond toen de... Uh... Bekend werd. Er was een enorm gejuich. 40 zetels is volgens mij wel ver boven de verwachting. Ik probeer een beetje in de buurt te komen van iemand uh, die daar iets over kan zeggen. Ik had een afspraak met Stef Blok, maar die is nog op de hotelkamer waar ze uh, de uitslagen afwachten. Ik zie hier wel staan Uri Rosenthal, minister van Buitenlandse Zaken, maar die is in gesprek. Dus uh, we moeten het even doen met de blijdschap van de mensen hier die een uh, overwinning zien opdoen die ze niet hadden verwacht.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 En waar ze hier ook, je hoort het gejuich op de achtergrond, waar ze hier ook dolgelukkig van worden is het verwachte verlies van de PVV. Dat veroorzaakt bijna net zoveel vreugde bij de PVDA in Amsterdam als de, de tien zetels die ze er zelf bij lijken te krijgen. En dat het in de, in de prognose tot nu toe eentje minder is dan de VVD, dat lijkt hier nog niemand te deren. Want ja, 40 zetels, daar hebben ze in hun stoutste dromen niet aan durven denken. Welke boom in Amsterdam. En natuurlijk moeten we slagen om daarom te houden, want het is een exitpol. Het feitelijke tellen van de stemmen is nu begonnen. Maar Joost Vullings, kijk naar deze sprongen die met name de VVD en de Partij van de Arbeid maken. Wat zeg jij dan? Ja, nou, dat die premiersrace eh, echt is aangeslagen bij de kiezers... en dat de kiezers op links het gevoel hebben gehad... wij moeten achter Samson gaan staan... en de kiezers op rechts hebben gedacht... we gaan achter, achter Rutte staan. En eh, wie zijn dan de grootste slachtoffers... van deze natuurlijk geweldige uitslagen voor deze twee partijen? Dat is de PVV. Eh, geen gordijntjesbonus dus deze keer. Die zijn gewoon gezakt naar 13 zetels. Stonden ja, in de peilingen tussen de 18 en de 20... hebben er 24 in de Kamer... Naar 13, dat is dus een verlies van 11 zetels. Ja, en de SP op 15 zetels zijn dus niets opgeschoten. Stonden twee weken geleden in de, in, in de peiling... waar ze wel het hoogst stonden op 38 zetels... Uh, ja, je verliest niet. Dat is het enige wat die partij dan nog kan zeggen. Maar het is natuurlijk buitengewoon pijnlijk voor die partij. Vergeleken met de hype die er natuurlijk aan ja. vooraf ging. En als we dan kijken naar de kleintjes, 50 plus, drie zetels. Ja, die, die, gaan, die gaan helemaal uit een dak. Ik, bedoel, drie ja. zetels binnen, ik hoorde nog vanochtend op de radio ook een opiniepeiler die zei... ze hebben een potentie van eh, tussen het 1 en de 4... maar het zijn kiezers die, nou ja, als het, als het regent... denken, ik ga maar niet, die, zijn, die zitten los aan die partij vast... dan drie zetels halen is verschrikkelijk goed... met veel minder media-aandacht dan... Alle andere lijsttrekkers. denk dat ze in alle uh, bejaardentehuizen zijn geweest, daar goed geflyerd en gefolderd hebben. goede gesprekken hebben gevoerd. Ja, knap gedaan. En GroenLinks, als je daar naar kijkt. Ja, vier zetels. Uh, conform de verwachtingen conform nou, de hoe ver het is gegaan. Wa waar ze denk ik wel heel blij mee zijn, dat zijn natuurlijk van die kleine strijdjes tussen partijen. Ze zijn groter gebleven dan de Partij voor de Dieren. Dat was voor GroenLinks natuurlijk een nachtmerrie. Als die. Partij die ze toch een beetje zien als een, als een zusterpartijtje, als die even groter vergroter was. Dat geworden. was een vernedering geweest. Ja, dat vinden ze wel heel erg. Valt dit dan eigenlijk wel mee, die uitzag van vier nu in deze voorlopige prognose? Of... Ja, ik denk, het punt is dat je dan al zo laag in de peilingen staat dat je het verlies al verwerkt hebt. Dat je dan zegt, oké, okay, vooruit er maar. Want drie, dat was, dat was dramatisch geweest. Ik denk dat, dat ze op vijf hadden gehoopt. Maar goed, ze moeten het er voorlopig maar mee doen. En maar... Alex, oh sorry, Tim, ja. ik wilde nog vragen over Alexander Pechtel, omdat hij. Telkens was de verwachting dat hij de verliezer zou zijn door die tweestrijd. Hij komt niet uit op uh, 12? Ja, ik denk dat hij heel erg is opgelucht. Want die zag uh, echt gewoon al zijn winst verdampen in de laatste dagen. En hij ging richting de 10 zetels, wat hij uh, al heeft. En dan toch 12 in deze voorlopige prognose. Het is natuurlijk minder dan die een paar weken geleden had. Maar ik denk dat hij toch wel heel erg opgelucht is. We proberen het hoofd te kruipen van de kiezer, Joost. Want dan kijken naar de peilingen en dan zag je inderdaad... dat de VVD en de Partij van de Arbeid nek aan nek gingen. 35 tot 37 zetels, zo was dat gisteren volgens mij de peilingen. En er kwam er nog eens een keer vier bij. 1-3 ja. voor de Partij van de Arbeid. Het is, het is een race om het premierschap. En dan gaan kiezers, uh, kiezers van GroenLinks en, en, en de SP... die denken, nou, toch maar over naar de Partij van de Arbeid. En op rechts zijn uiteindelijk... want daar is heel weinig beweging geweest, deze campagne... uiteindelijk toch heel veel PVV-kiezers... op het laatste moment overgestapt naar de VVD. Ik denk dat er heeft meegespeeld... is toch het gevoel van, wat er ook gebeurt... de PVV gaat niet meeregeren. Wat dat betreft, was die partij... is die gewoon irrelevant voor de komende kabinetsperiode. Nou, en als je dan een rechtsklok op het hart hebt, dan steek je over naar de VVD. Een hele pragmatische reden om daar niet op te stemmen. Er was ook kritiek op Mark Rutte dat hij van die vergezichten creëerde... van uh, het gevaar van uh, de socialisten aan de macht in Nederland. Uiteindelijk, als ik naar deze voorlopige uitslag kijk... dan denk ik dat het heeft gewerkt. Omdat hij die tweestrijd tot in finesse een vorm heeft weten ja. te geven. Nou, het tegenstrijdig bij de VVD... ze hebben echt absoluut geen vlekkeloze campagne gedraaid. Maar ja, als je 41 zetels haalt... Dan heb je ergens toch iets goed gedaan. Maar waar hebben ze het dan niet goed gedaan? Uh, oh, er zijn de verschillende van, uh, in het begin van de campagne was hij te veel een VVD-leider. Uh, later is hij pas zich meer als een premier gaan opstellen. Het feit dat zijn integriteit uh, ter sprake kwam, dat had hij kunnen voorkomen. Dat zijn jouw bespiegelen. We gaan even naar de VVD, het hoofdkwartier in Scheveningen. Wilbert Borgman, wie heb je bij je? Ik heb Uri Rosenthal naast me staan, de minister van Buitenlandse Zaken. U juichte wel heel hard, meneer Rosenthal. Was dit wat u verwacht had, 41 zetels? Ik vind het een fantastisch resultaat, laat ik dat simpelweg zeggen. Ik voelde in de afgelopen dagen al dat we aan het omhoog kruipen waren. En eh, dat we dus eh, dat momentum weer hadden gepakt. En dat komt nu ook naar voren. Ja, 41 zetels, dat is nog nooit vertoond in de, in de geschiedenis van de VVD. Dat is, het is het grootste resultaat dat we ooit hebben gehaald dat we nu hebben gehaald. In, in die ruim 60 jaar geschiedenis. We moeten teruggaan naar 1998. Toen Frits Bolken zijn 38 zetels haalde, nu haalt Mark Rutte er 41. En dat is een resultaat waar we hoe dan ook buitengewoon trots op mogen zijn. U heeft samen met de PvdA op basis van deze cijfers, kunt u samen met de PvdA gaan regeren. Is dat een optie, gewoon met z'n tweeën? Je kijkt natuurlijk altijd bij dit soort dingen naar allerlei mogelijkheden. En wat dat betreft moet dat maar... Dit is een punt om maar eens even rustig ook te bekijken. Komende dagen, dat zal Mark Rutte ongetwijfeld doen. Maar voor en, u is het een optie, begrijp ik. Nee, ik, ik, ik praat niet over of dat voor mij een optie is. Ik, ik ben ooit politicoloog geweest. Heb daaruit allerlei theorieën uh, kunnen naar me toe halen. Maar daar doe ik vandaag niet aan. We zijn nu bezig met uh, de verkiezingsuitslag. Die is nog niet definitief. We moeten nog wachten. En dan komen er allerlei besprekingen enzovoort, enzovoort. En dan zal blijken wat er gaat komen. En het belangrijkste is, zoals het ook is gezegd... dat we nu, niet, uh, dat we nu echt... Voor vier jaar een lijn trekken met een stabiel kabinet. Voor vier jaar? Dat een kabinet dat vier jaar moet blijven zitten. Dus geen PVV meer, wat u betreft? U weet dat als ik nu kijk naar de PVV. De PVV haalt, haalt in, ja, tien, de, in de, de prognoses minder dan 15 zetels. Dat geeft dus aan, volgens mij, dat de kiezers twee dingen zeggen. In de eerste plaats, wie wegloopt. Heeft iets, te heeft iets te verklaren. En dat is heel moeilijk om te doen. Dat is de PVV niet gelukt. En het tweede is dat ook zaken als te extreem zijn... op het punt van bijvoorbeeld Europa... wordt door een praktische Nederlandse bevolking niet gedeeld. Meer gedeeld dan. Maar denkt u dat die zetels van de PVV bij u zijn terechtgekomen? Dat, dat, dat kan ik op dit ogenblik niet, niet zeggen. Uh, dat, dat wacht ik even rustig af. Wat je heel duidelijk ziet is dat zowel de, partij, de VVD als de, als de Partij van de Arbeid... een zeer hoge score hebben. En waar dat dan precies vandaan komt, ook daar wacht ik maar even. Eerst vieren straks. We wachten nu nog de definitieve prognose af. Dank u wel. Ja, en van een feestvierende VVD gaan we naar D66. Volgens de laatste prognose komen ze uit op 12 zetels. Geen reden voor teleurstelling lijkt mij, toch, Marcel? Nee, Kees, dat hoeft is de en de nummer 4 van d 66 Twee zetels gewonnen, in ieder geval zoals het er nu voor staat. Tevreden? Zoals het er nu uitziet uh, winnen we inderdaad twee zetels. Ik kan niet anders dan daar uh, tevreden over zijn. Zeker omdat je ziet dat uh, Partij van de Arbeid en VVD allebei 40 lijken te halen en 41. Uh, we hebben natuurlijk keihard geknokt met deze campagne. En we hoopten natuurlijk dat we wat zouden stijgen ten opzichte van ons huidige aantal. Dat lijkt nu het geval te zijn. Ja, en, en daar kan ik niet ontevreden mee zijn. Ik zag u toch een beetje schrikken, want 40-41, eh, VVD, PvdA... en de angst was dat D66, als die twee partijen zo hoog kwamen... D66 dan daaronder zou leiden. Dat valt mee? Dat lijkt nu mee te vallen. Kijk, en natuurlijk eh, zie je dat eh, partijen als de PVV en de SP... aan de flanken veel minder halen dan eh, was geprognotiseerd. De peilingen zaten er in die zin wel een eind naast... Um, en wij lijken nu uh, minimaal 1-2 uh, uh, zetels te gaan winnen vandaag. En dat in zo'n heftige tweestrijd tussen twee partijen waar wij tussenin zitten in dat politieke midden. Ja, dan, dan ben ik wel, uh, dan vind ik 12 een, een mooie uitslag. Maar aan de, uh, dus andere... een voorlopige uitslag. Maar aan de andere kant, als je de optelsom maakt, dan zitten de partijen, VVD en PvdA, samen aan 81. Dat is een meerderheid. Dus u bent eigenlijk niet nodig. Dat is allemaal wat de komende uren veel duidelijker gaat worden. Ik bedoel, dit is een eerste voorlopige exitpool. We moeten ons ook nog niet te rijk rekenen. Uh, daarbij kan ik alleen maar denken aan inderdaad, dat zij zo rond de 80, 81 zetels... In, in de Tweede Kamer zouden halen. In de Eerste Kamer weet ik het dan ook weer niet. Maar dat is allemaal wat de komende uren duidelijk zou worden. Voor nu is dit uh, voor ons een uitslag waar... Uh, ja, waar wij in ieder geval van zeggen, maar we zijn toch echt overeind gebleven in die strijd. Ja, maar je kunt ook zeggen, u heeft campagne gevoerd met help D66 het kabinet in, want dat is belangrijk voor het midden. En daar is mee, als uh, dit de uitslag wordt, is dat allemaal uh, teniet gedaan, want ze hebben u dan helemaal niet nodig. Dat is nog te vroeg om daar nu over te oordelen. Uh, we moeten vooral heel blij zijn dat wij als D66 ervoor gezorgd hebben dat wij van 10 zetels nu een, winst van een lichte winst zullen kunnen boeken... En dat is het voornaamste voor ons. We hebben campagne gevoerd om ook ons eigen verhaal te vertellen. En dat verhaal is bij weer meer mensen aangeslagen in Nederland. Dank u wel. D66 gaat we even posteren in de wachtkamer. Uh, Hans Andregaas bij de SP spreekt daar met Renske Leijten over die 15 zetels in de prognose. Hans. Ja, in andere zalen van partijen gingen gejuichen op. Hier bij de SP bleef het ijzig stil. Er was nauwelijks een reactie te bespeuren. 15 zetels is 15. Ik trek een parallel met 65 is 65. Mevrouw Leijten. het komt zomaar spontaan bij me binnen. Um, ja, wat zegt deze uitslag over de SP? Uh, ik denk dat uh, wij heel trots moeten zijn op 15 zetels. Je ziet dat het een gigantische strijd is geweest tussen twee partijen. Niemand had gedacht dat er 40 uit zou komen bij de VVD en de Partij van de Arbeid. Iets wat voor hun echt, waar ik ze ook echt mee wil complimenteren of feliciteren. Ik ben blij dat wij op de 15 blijven. Ik ben er trots op en ik bedank al onze kiezers. Dat is correct, maar. Wat ook het geval is, in die peilingen stond de SP op een gegeven moment op meer dan het dubbele. En nu, na al die inspanningen, is het netto resultaat nul. Dat moet toch zuur zijn? Wij beginnen op een uh, verkiezingsdag op nul zetels. We hebben er 15 gehaald, daarbij blijven we gelijk. Ik had echt niet verwacht dat er 40 zetels gehaald zouden worden door de VVD en de Partij van de Arbeid. Ik vind het heel mooi dat wij gelijk blijven. Ja, oké. Okay. Dat ligt aan de andere partijen. Uh, is er iets? Voor... Nee, maar ik, ik, ik zie serieus niet waar wij iets verkeerd hebben gedaan. Wij zijn een actieve partij, een optimistische partij. Dat hebben we ook laten zien in de afgelopen jaren, afgelopen jaren en in de afgelopen tijd. Wij hebben niet iets anders gedaan. Een Gelukkig maar, wij blijven de SP ook met 15 zetels. Had u wel iets anders kunnen doen toen de verkiezingsstrijd veranderde in een tweestrijd VVD-partij van de Arbeid? Dat, dat de SP toch iets anders had moeten doen om er weer tussen te komen. Om blijkbaar de kiezer te zeggen van loop niet over naar de Partij van de Arbeid. Nee, je moet niet in de verkiezingstijd uh, van je koers af, uh, uh, afgaan, vind ik. Ook niet als je ziet dat het niet goed gaat? Kijk, smerig voeren laten wij graag over een andere partijen. Is dat gebeurd? Nee, maar dat, daar, daar had je dan voor moeten kiezen. En daar hebben wij uitdrukkelijk niet voor gekozen. Want we hebben een eigen verhaal te vertellen, een optimistisch verhaal. En daar hebben we 15 zetels voor gehaald. Het is de afgelopen vier jaar of twee jaar met 15 zetels heel goed gegaan in de Kamer. En dat zullen we de komende vier jaar of korter ook zeker doen met 15 zetels. Oké, okay, later vanavond meer reacties van de Socialistische Partij. Ja, waar ze voorlopig nog de moed erin houden. We gaan van de SP naar de PVV waar ongetwijfeld teleurstelling heerst. Ik ga naar Michiel Breet. Veld in Den Haag. Wat was het stil toen de eerste prognose bekend werd bij de PVV? Hoe anders was dat twee jaar geleden? Op de pier uh, uitzinnig gejuich. Nederland zal nooit meer hetzelfde zijn, zei Geert Wilders toen. Uh, Fleur Agema, de nummer twee. Is dit een bittere pil? Het is niet vrij en uh, natuurlijk zijn we ook geschrokken. Het is uh, heel duidelijk dat de tweestrijd die de afgelopen dagen op gang kwam... Uh, heel duidelijk ook uh, uitgekomen is. Uh, en dat de stemmen vooral zijn gegaan naar uh, Rutte en uh, Samson. Bijt u het alleen daaraan? Bijt u het aan die tweestrijd die is ontstaan tussen de Partij van de Arbeid en de VVD? Ja, natuurlijk moet je altijd goed kijken naar je eigen verhaal. Maar het is een verhaal waar wij voor staan. Hè? Minder Europa uit de euro, nu het nog kan. Niet verder het moeras in. Um, maar ja, de spelen natuurlijk uiteindelijk altijd allerlei uh, zaken mee, zoals dat mensen bijvoorbeeld per se niet Samson in het torentje willen... of per se een Rutte niet in het torentje willen. Ja, dat gaat meespelen. Maar uiteindelijk ben ik wel enorm blij met, uh, met uh, iedereen die vandaag natuurlijk voor de PVV naar buiten is gegaan... om onze stem op ons uit te brengen. Denkt u niet dat veel kiezers die in uh, 2010 op u gestemd hebben... nu teleurgesteld zijn omdat u niet heeft kunnen waarmaken wat u toen beloofde? Nou ja, het was natuurlijk economisch moeilijke tijden... waarin we natuurlijk aan het uh, gedoofconstructie zijn begonnen... En in de loop van de periode werd het alleen maar erger en kwamen de kathuisonderhandelingen. En wat daaruit kwam, daar konden wij geen ja tegen zeggen. Dat zou... Wie breekt, betaalt... Dat zeggen ze. En uh, ja, ik denk dat vooral ook de tweestrijd uh, meegespeeld heeft. Want uh, neem, zeg maar het Koendersakkoord, wat twee dagen later is gesloten. gaat spelen in 2013. Uh, de btw-verhoging van Koenders vanaf 1 oktober. Dat zijn dingen die we nu nog niet uh, hebben gevoeld. maar die we wel gaan voelen. En daarvoor hadden wij een veel beter economisch alternatief. En we waren ook de enige partij met economische groei in ons programma. U zei net over Europa. Wij pleiten voor minder Europa. Maar dat is niet waar, Wil waar Geert Wilders de Boer mee op is gegaan. Hij zei nee. uit Europa. Ja. Heeft u de indruk dat mensen daar ook van teruggediend zijn, geschrokken zijn van zo vergaande beslissing over Europa en uit de euro? Nou, dat weet ik niet. Het is een heel duidelijk verhaal waar wij ook vol voor staan. En maar wat niet aanslaat dus? Ik bedoel inderdaad uit de Europese Unie, omdat we beter af zijn, uit de Europese Unie in plaats van meegaan en leeggezogen worden. Maar de, de tijd zal leren in hoeverre ja, onze gedachten hierover ook bewaard worden. Ik heb wel ook wat dat betreft wel wat vrees voor de toekomst. Maar uh, wij blijven ons verhalen met verven uh, verdedigen en overbrengen. En we zullen ervoor blijven staan. Minder immigratie en economisch betere groei dan wat we nu hoeven te verwachten. Wat en... betekent dit voor de positie van Geert Wilders? Blijft hij de partijlijsttrekker, de leider van de PVV? Absoluut. Geen twijfel over mogelijk. Kan niet anders lijkt het wel, hè? Absoluut. Geen twijfel over mogelijk. Want bij andere partijen komt de, de lijsttrekker ter discussie te staan. En bij de PVV? Nee, kijk, je ziet vooral dat de afgelopen dagen die twee strijd enorm grote rol is gaan spelen. Ik bedoel, cijfers... van boven de 40. dat is... Uh, ja, dat kennen we eigenlijk... Uh, al, nou ja, een heel aantal jaren al niet meer. En, uh, en dat ziet, je ziet dat dat echt is gaan leven... en dat, uh, ja, dat mensen daarvoor gekozen hebben. Dank u wel. En de kiezer heeft altijd gelijk. Nou, dank u wel. Fleur aangemaakt was dat. De kiezer heeft altijd gelijk. De waarheid als een koe. Joost Vullig is hier in de studio. Twee dingen. Eerst even, we hebben het nog steeds over... een voorlopige prognose op basis van de exit poll. Om half tien weten we iets meer, dan is het ook nog steeds een prognose, want dan... Ja, daar komt de, de, de definitieve prognose... en daar zit het laatste uur van de stembusgang in. Kijk, en dan blijft er nog steeds een exit poll. En er dus... blijft een exit poll en we gaan pas diep, diep in de nacht... gewoon pas rond half twaalf krijgen we van het ANP een soort prognose... op basis van getelde stemmen. Moeten we toch even het achterhoofd blijven houden. Maar de cijfers staan en dan kuur er niet omheen. VVD 41, Partij van de Arbeid 40... Uh, ik ben niet goed in rekenen, maar ik kom er heel makkelijk uit op 81. Ja, en dan heb je dus een meerderheid in het Nederlandse parlement. En dat is natuurlijk de rekensom die we allemaal gaan maken. Dus rekenkundig denk je, nou, de kiezer heeft gestemd. We hebben een kabinet van VVD, Partij van de Arbeid. Zullen we stoppen dan? Ja, maar ze moeten het <laughs> nog wel eens worden natuurlijk. En ze hebben natuurlijk wel campagne gevoerd... Tegen elkaar. En Diederik Samson zei bijvoorbeeld iedere keer van... Hè, de SP GroenLinks staan het dichtst bij mij. Dan D66, CDA. En dan komt die VVD. Nou, we kennen de openingsspeech van de campagne van Mark Rutte... die, die het over de socialisten had. En, en het, was niet, het was niet positief. Dus ja, eh, eh, op zich, eh, als je de rekenmachine pakt, is het makkelijk. Maar ze moeten er wel samen uit gaan komen. En als je dan nog eens naar de Eerste Kamer kijkt... daar hebben ze er dus samen maar 30. En dan heb je er 38 nodig voor een meerderheid. Kijk, kom je dan nog uit op 35 36 samen, dan denk je nou, kijk partijen als dan de moet je SGP CDA en, zo. en D66 erbij nemen? Ja, maar ga je in een kabinet zitten waar je niet nodig voor bent. De ene kant kan je dan heel veel eisen want ze willen je erbij hebben. De andere kant heb je geen machtswoord in de treffenzaal. Als er dan een kwestie is, een conflict en je zegt dan als de D66 Friese premier, als dit doorgaat dan stap ik op. Dan kijken drie partijen waarschijnlijk aan: nou, dan doe je dat toch lekker. <laughs> dat, is, dat is wel een probleem. Dus het kan, ondanks dat die uitslag zo, zo makkelijk lijkt... kan het toch nog een hele moeilijke formatie worden. We praten zo met jou verder, Joost. We gaan eventjes naar Joris van de Kerkhof in Amsterdam bij 50+. Volgens de eerste prognose drie zetels erbij. Jubelstemming daar, Joris. Ja, Jubelstemming eh, is, is hier. Er wordt ook gezongen. Sweet 16 zingt. Heel zoet, een zoete stemming, meneer Nagel. Voorzitter van de 50 plus, suite 16, omdat u lijst 16 bent. Prognoses eh, tot nu toe. Prognoses tot nu toe. Drie zetels. Dat had u natuurlijk verwacht, want u hebt verstand van politiek. Hè? Nou, ik had het niet verwacht. Kijk, uh, uh, we stonden bij uh, Maurice de Hond en bij andere peilingen op twee. En iedereen weet, en dat blijkt ook vanavond uit deze prognose... dat VVD en uh, PvdA zouden aantrekken... En wij hebben de minst traditionele kiezers van iedereen. Dus de, de meest traditionele kiezers? Dus de kans, mensen van boven de 50? Die ja, altijd gaan stemmen? Die hebben, die hebben nog nooit op 50 plus gestemd. Ja, de met de Provinciale war. Staten? Ja, goed, maar toen hadden we ook, hadden we ook geen drie kamerzetels. En uh, dit is echt een fantastische uh, uh, resultaat. Dat ondanks het mediageweld waarom wij het niet mee mochten doen. Dit hebt u helemaal niet nodig hè, om dit te zeggen. Waarom oh, doet u dat toch? Waarom bent u zo verongelijkt altijd? Oh, als wij dat wel hadden gehad, hadden we misschien nog meer zetels gehad. Oh, maar we zijn Echte, als dit echt de einde wordt, dan zijn we super tevreden. Want uh, geen enkele andere nieuwe partij komt de Kamer in. Zelfs de heer, heer Brinkman, toch een bekend politicus. En dat betekent dus dat wij een uh, hele serieuze campagne in het land gevoerd hebben. Sweet 16, uh, die zijn allemaal net iets ouder, hè? Ja, dat hangt er vanaf van welke leeftijd je regent. Uh, uh, ze hebben een uh, flink aantal jaren bestaan, dus... Het scheelt, maar uh, het is ontzettend leuk dat zij hier vanavond voor ons willen optreden. En is zit voor u uh, leuker dan toen hij in de Senaat kwam voor de Partij van de Arbeid? Leuker dan toen hij voor Lever Hilversum uh, allerlei dingen won en wethouder werd? Leuker dan bij Leefbaar Nederland? Uh, ik ben dankbaar voor de periode die ik bij de Partij van de Arbeid heb gehad. Uh, ik denk me trots terug aan Lever Hilversum. Uh, 12 jaar de grootste partij in de staat, dan heb je wat gepresteerd. En nu? Maar nu uh, erin te komen, en ze hebben eens gezegd, Jan Nagel heeft eerder een uh, nieuwe partij opgericht. Nou, dan merk je dat degene die ervaring heeft, is de enige die het opnieuw lukt. Nou, dat, en ondertussen gaan nu handen naar uw broek toe, trekt u omhoog. De buik zit goed vast en we luisteren hier met z'n allen naar Sweet 16 en zo naar de lijsttrekker. Het entertainment in Amsterdam bij de 50 Plus. Daar gaan we ongetwijfeld nog even terugkeren vanavond. om nog wat van dat koor te horen. We gaan naar Scheveningen, waar het CDA het hoofdkwartier heeft vanavond. Van 21 in de prognose naar 13 zetels. Maar geen broer spreekt daar met de nummer 2, Monique Keizer. Mevrouw Keizer, de nummer 2 op de CDA-lijst. 13 zetels. Wat zegt u dan? Um, het is er eentje meer dan de laatste peilingen. Maar ik had er liever meer gehad. U komt van 21 hè? Ja, dat uh, klopt. Ik had er uh, liever meer gehad. Het, uh, het, wat het voor mij duidelijk maakt is dat het CDA uh, nog een uh, weg te gaan uh, heeft. We zijn van uh, ver gekomen met elkaar en we hebben uh, naar mijn idee een, een toekomst voor Nederland uh, neergezet uh, die uh, aansprak. Maar blijkbaar heeft het nog een tijd nodig om dat ook uh, te vertalen uh, in meer zetels in de toekomst. Twee jaar geleden toen het CDA zo'n groot verlies leed en op 21 zetels kwam, toen was ik daar en toen zei iedereen Nou, dieper kunnen we niet zakken. We nu alleen nog maar omhoog. En kijk wat er gebeurt. Ja, dat is, dat is een feit. Um, als je kijkt naar de peilingen, de, de exit polls zoals die nu zijn... Uh, geeft dat uh, ook uh, wel weer een beeld van een gigantische tweestrijd... tussen uiteindelijk uh, de VVD en de PvdA. En die heeft de SP en de PVV uh, leeggegeten. Ja, En wat het CDA betreft, uh, wat mij, als, als u het aan mij vraagt... Uh, is dit uh, nu een relatief gegeven, want het is een exit Polls. Pol. Vanavond rond een uur of uh, 12, 1, 2 weten we meer. En daarna moet het over de toekomst van Nederland uh, gaan. Als u moet, dan kijkt... Want er moet wel natuurlijk uiteindelijk ook een stabiele regering komen. Want dat heeft deze tijd wel nodig. Als u dan kijkt naar acht zetels verlies weer, hoe verklaart u dat dan? Nou, ik denk dat er nog een uh, weg te gaan is. Uh, nou, maar de uh... reden dat ze nu, nu niet op hun stemmen, waarom ze die weg niet gevonden hebben? Nou, Omdat het ook een hele korte tijd uh, geweest is vanaf uh, de presentatie van het strategisch beraad, de vertaling daarvan in het verkiezingsprogramma en vervolgens de korte tijd van de campagne. Ziet u het ook als een geloofwaardigheidsprobleem op dit moment voor uw partij? Ik verstond u niet. Ziet u het ook als een geloofwaardigheidsprobleem uh, waar uw partij mee te kampen heeft? Uh, als ik op straat met mensen sprak, uh, was het uh, heel veel mensen die het verhaal uh, aansprak. Uh, maar vervolgens uh, blijkbaar een afweging gemaakt hebben om, uh, of deel, nou, ik denk, in, de, in die tweestrijd uh, mee te gaan. En het moet hierna weer gaan over de toekomst van Nederland. En dan hebben wij ook als CDA uh, weer de tijd, uh, voldoende tijd om aan mensen te vertellen waar het met Nederland naartoe gaat. Maar waar moet. denkt u dan dat die stemmen heen gegaan zijn? Als u zegt, wij hebben ook last van die tweestrijd. Zijn ze daar naar de VVD? Um, ja, dat, dat is een vraag. Dat, we, dat, ja, dat vind ik moeilijk uh, om daar nu iets over te zeggen. We moeten, het zijn exit polls. We moeten sowieso afwachten. Hoe het ...vanavond uiteindelijk uitpakt En er zijn vast een heleboel knappe koppen die de komende tijd zich gaan in gaan verdiepen... ...in waarom de uitslag is zoals hij is. En met die uitslag nu, hoe nu verder? Want ja, ziet u nog een rol voor uzelf ergens weggelegd euh, voor uw partij? Uiteraard, uiteraard, als je kijkt uh, naar de exit polls, zijn er twee grote en een aantal uh, kleinere. En uh, het, het, het, wat wij als CDA neergezet hebben voor Nederland, namelijk banen voor mensen. Zorgen dat gezinnen voor, binnen gezinnen voor elkaar gezorgd kan worden. De zorgdiscussie en de financiën op orde, dat is waar het over moet gaan. Eigenlijk met ingang van morgenochtend vroeg. En dan vanuit de oppositie wat het CDA betreft? Dat is een onderwerp wat we gaan bespreken in de fractie. Oké, okay, dank u wel. Van een gelaten Mona bij het CDA gaan we naar ongetwijfeld een uitzinnige menigte bij de Partij van de Arbeid. Naar Wilco Boom in Amsterdam. Ja, er is hier sprake van uh, enorme opgetogenheid. Mensen zijn dol enthousiast over die 40 zetels die ze nu in de prognose lijken te gaan krijgen. En uh, partijvoorzitter en campagneleider Hans Pekman heeft zojuist uh, de, de enorm het enorm volle paradiso toegesproken. En dat leidde tot grote vreugde. luidt hoor, man. Beste mensen. Ik wil voor jullie applaus geven. Geniet ervan. Wat een prachtig resultaat lijkt het vanavond te worden. En wat een prachtige avond gaat worden, mensen. Het zal heel spannend zijn. En wie had dat van jullie gedacht, hè, dat we zover zouden komen? Iedereen. En we proefden het op straat. De laatste weken proefden het. We zeiden tegen elkaar, de verandering jankt in de lucht. We verproeven het. En we zien het nu terugkomen. Het lijkt echt een prachtig resultaat te zijn. En alle mensen die ons in Nederland vertrouwen hebben gegeven, moeten we echt enorm dankbaar zijn. Ja, Hans Pekman die alle kiezers en de vrijwilligers bedankt. Want hij zei voor ongeveer 6.000 vrijwilligers hebben de afgelopen weken in totaal direct contact gehad met 1,2 miljoen. Potentiële kiezers. En dat is uh, volgens Pekman een van de verklaringen voor het, uh, voor het uh, succes dat er nu aan zit te komen. En waar ze bij de Partij van de Arbeid ook erg hard aan toe waren. Want de laatste keer dat de partij Kamerverkiezingen won. Dat was in 2003 en in 2006 en in 2010 gingen er iedere keer zetels af. Nou die trend die lijkt in elk geval vanavond uh, doorbroken te zijn. En daarover zijn ze hier dus dol van vreugde. En dat was Amsterdam Paradiso. Het wachten is natuurlijk veel later vanavond op de speeches, dus de toespraken van de lijsttrekkers. Uh, GroenLinks natuurlijk zijn we zeer benieuwd naar wat Jolanda Sap gaat vertellen. Peter Blok is daar bij het hoofdkwartier in Rotterdam. En spreekt daar met, u weet vast wel wie het is, de nummer 10. Tovik Dibi van GroenLinks. Vier zetels blijven er maar over. In deze eerste exitpool vier zetels. En dat is uh, droevig. Wat neemt u zichzelf kwalijk? Is het uw schuld? Nee, ik denk niet dat de schuld op bij één persoon ligt. Wij hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor deze partij. En uh, ik zal vast ook wel een aandeel volgens sommige mensen hebben gehad. En dat wil ik, ik ben bereid om dat ook te nemen. Maar nee, het is te makkelijk om uh, één iemand aan te wijzen. Ik denk dat het iets is wat een combinatie van factoren is geweest. Er is niet één zonder dat, dat willen mensen vaak. Uh, maar het ligt niet zo zwart-wit. Uh, we hadden een hele populaire fractie voor die stopte. De uh, politietrainingsmissie naar Kunduz. We hadden wat akkefietjes met individuele kamerleden. Wat geklooien geklooi rondom het referendum. Het zijn allemaal dingen. Uh, zelfs het Kunduz-akkoord heeft hier en daar ook kritiek op opgeleverd. Het zijn allemaal dingen die meespelen. Ja, Jullie droomden van meeregeren. Dat is verder weg dan ooit. Nou, dat is niet zo. Um, maar ze hebben nu al 81 zetels samen, VVD en Partij van de Arbeid. Ze hebben geen meerderheid in de Eerste Kamer. Dus ze zullen toch nog iets moeten doen als het echt. Ze zeggen allebei willen een stabiel kabinet. Als ze dit keer echt een stabiel kabinet willen, dan hebben ze nog een andere partij of meerdere partijen nodig. En ik denk ook echt dat. Um, nou ja, wat, wat Femke gisteren ook zei, de kleur van dit kabinet zal afhangen van de kleinere partijen die, eraan, die voor een meerderheid zorgen. Dus, eh, bij ons past nu bescheidenheid, maar je weet maar nooit wat er gebeurt. Ja, u, wilde op tien, u staat op tien. Komt u met voorkeur stemmen er toch nog in in de Kamer? Ik, uh... Ten koste van Jesse Klaver de campagne leiden? Ik weet niet uh, of ik erin kom, maar als ik erin kom, dan is dat gewoon gezonde democratie. Mensen mogen stemmen en als ze je willen behouden, kunnen ze je behouden. En als ik er niet in kom, dan... Uh, ik zal altijd de GroenLinks er blijven. Dank u wel. Wat de uitslag ook zal zijn, dat was die Het is bijna 1 over half 10. Radio 1. Renate Evers. Het NOS Journaal. De VVD heeft als de voorlopige prognose van de verkiezingsuitslag klopt het beste resultaat uit de geschiedenis gehaald. Volgens onderzoeksbureau Ipsos Sinoveet komt de partij van Mark Rutte uit op 41 zetels. De VVD reageert opgetogen op het resultaat. Minister Roosentaal denkt dat de PVV is afgestraft voor het weglopen bij het katshuisoverleg. De PVDA zit met 40 zetels direct achter de VVD. PVDA-voorzitter Spekman zegt dat hij blij en trots is met dit resultaat. Ipsos Cenoveed benadrukt dat het verschil tussen Pvd en PvdA heel klein is en nog kan veranderen. Duidelijk is al wel dat de twee partijen samen een meerderheid in de Tweede Kamer krijgen. Veel andere partijen scoren slechter dan de peilingen aangaven. De SP haalt volgens de prognose 15 zetels, de PVV en het CDA 13. 50PLUS komt in de Kamer met twee zetels. Het DPK van Hero Brinkman haalt het niet. En straks, direct na deze nieuwsuitzending, komt de definitieve prognose met mogelijk andere cijfers. En de opkomst ligt met 73 iets lager dan bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2010. En tot zover het nieuws van dit moment. Dit is de stemming van Nederland. De uitslagenavond met Tim Overduik en Eva Jinek. Inderdaad, van de voorlopige prognose naar de definitieve prognose bij ons in de studio is Mark Visser. Ja, die wijkt niet af. Het is uh, gelijk aan de voorlopige prognose van een half uur geleden. Um, ik ga het lijstje gewoon weer af. VVD, die hadden er 31 in 2010, krijgen nu 41 zetels, 10 erbij. PVDA krijgen er ook 10 bij, stonden op 30, gaan naar 40 in de definitieve prognose. Dan de PVV, 24 zetels in 2010, daar gaan er 11 af, die komen nu op 13. Het CDA, 21. Achteraf 13 zetels nu. SP in 2010, 15 zetels. Het blijven gelijk op 15 zetels. D66, 10 in 2010. Nu plus 2, 12. GroenLinks dan, 10 in 2010. Nu naar 4 zetels, dat zijn er 6 minder. De ChristenUnie had er 5, 2 jaar geleden. En dat zijn er nu 4, eentje eraf dus. SGP van 2 naar 3, 1 erbij... Partij van de Dieren in 2010, twee zetels. En die blijven nu ook op twee zetels staan. En dan 50 plus als nieuwkomer ineens op drie zetels, plus drie. En uh, nogmaals even het PVDV, eh, PvdA en VVD, dus toekloos to call, hè? 41-40 kan dus nog van alles veranderen. Maar het blijft nu dicht bij elkaar. Mark Visser, we gaan je veelvuldig terugzien als de feitelijke stemmen worden geteld. Dan ga je ons bij uh, vertellen waar... Uh, uh, waar de uitslagen uh, die prognose ongetwijfeld gaan uh, ondersteunen. Uh, niks verandert dus bij de VVD, 41 zetels. En dat betekent waarschijnlijk Wilma Borgman in Scheveningen... dat de sfeer daar ook onveranderd vrolijk blijft. Uh, de sfeer is hier heel goed, dat kan ik bevestigen. Naast mij staat Edith Schippers, de nummer 2 van de VVD. Um, de voorlopige prognose 41, nu ook uh, 41 zetels voor de VVD. Uh, hoe komt dat? Ja, dat uh, kun je, kan ik zo snel niet analyseren. Ik ben nog een beetje onder de indruk van die uh, close call tussen uh, de VVD en de PvdA. Waarbij ik begrijp dat het uh, echt heel krap is. En ik ook weet dat de PvdA en de SP samen ook nog een, uh, een lijstverbinding hebben. Dus dit is bloedspannend. Je gelooft nog niet echt in de overwinning van de VVD. Ja, ik, ik ben heel voorzichtig. Dus ik wil graag uh, eerst meer zekerheid voordat ik een feestje vier. Want u heeft de ervaring van twee jaar geleden nog vers in het Achterhoofd... toen het ook heel dicht bij elkaar was. Heel vers. Ja, dat ging alsmaar om en om. En dat zat zo dicht bij elkaar uh, dat je moet uh, nooit... Uh, de, de verkopen voor de beer geschoten is. Dus laten we het maar even afwachten. Maar het lijkt er wel op dat de PVV-kiezer uh, toch weer naar u is opgeschoven. Wat vindt u daarvan? Nou ja, kijk, uh, uh, misschien heeft de kiezer ook gedacht... dat het toch niet verstandig is om in een economische crisis weg te lopen. Uh, maar ik kan dat ook nu niet verklaren, maar dat is waar ik aan denk. Uh, wat ik wel uh, uh, uh, goed vind, is dat je ziet dat er meer stemmen op het midden komen... En uh, in plaats van op de flanken. En de vorige keer zagen we echt een trek naar de flanken. En nu zie je dat het weer iets meer in het midden uh, samenkomt. U kunt misschien wel samen met de PvdA gaan regeren. 40-41 of misschien wel allebei 40. Dat is 80 zetels. Dat is wel een hele ruime meerderheid. Dat is waar. We moeten eerst de uitslag nog maar eens zien. En we hebben ook nog een eerste kamer, waar we het samen lang en na geen meerderheid hebben. Dus dat is een heel nieuw traject en dat begint morgen. Ik bent nog heel zenuwachtig volgens mij. Ik ben niet zo zenuwachtig, want ik had een tamelijk relaxte dag, want mijn dochter was jarig. Uh, dankjewel. Dus ik moet er nog een beetje inkomen, maar dat gaat heel snel hoor, met deze prognoses. Dankjewel. En we blijven in Den Haag, van de VVD naar D66. Marcel Bril. Ja, de nummer twee, Stientje van Veldhoven, staat naast me. Toen uh, die uh, tweede prognose, zal ik maar even zeggen, binnenkwam... toen was er opluchting, net als bij de eerste. Klopt dat? Was dat ook wat u waarnam? Nou, het was natuurlijk best spannend toen we zagen dat onze buren allebei zo groot werden. En ik vind het ook echt heel mooi om te zien dat wij... Naast die twee grote stijgers, ook twee zetels in deze, natuurlijk voorlopige peilingen nog gestegen zijn. Ik vind dat wel echt een beloning. Ja, want uh, de angst was toch een beetje en dat is ook een beetje traditie hè, van deze 66. Dat als er een tweestrijd is, dat je dan in de peilingen hoog staat en dat je dan min of meer, ja, zo heet dat dan door die tweestrijd opgegeten wordt. Uh, het is wel een beetje gebeurd de afgelopen periode, want die stond eerst veel hoger. Maar um, hoe kijkt u daar dan op terug dat dat dus eigenlijk wel meeviel? Nou ja, er blijven maar 150 zetels in de Kamer. Dus je weet dat als er een tweestrijd ontstaat, dat mensen dan strategisch gaan stemmen. En dan vooral voor of tegen een bepaalde premierskandidaat stemmen. En kleinere partijen hebben daar altijd allemaal last van. Dus ik vind het heel mooi om te zien dat wij niet alleen onze stap van drie naar tien zetels hebben cons kunnen consolideren. Maar zelfs nog twee gewonnen hebben. Dat laat heel duidelijk zien dat onze boodschap is aangeslagen. Dat we een stabiel midden nodig hebben. Je ziet dat de flanken verliezen en dat het midden verstevigd wordt. Dat vind ik heel mooi. Ik refereerde er net al aan, het is vaak zo de laatste tijd dat D66 hoger in de peilingen staat dan uiteindelijk de uitslag. Is het dan toch niet een beetje een teleurstelling? Want ik hoorde namelijk ook Alexander Pechtold zeggen, ik vecht voor 15 zetels en nu zijn het er 12. Je moet natuurlijk ambitie tonen, want als je geen ambitie hebt, daar begint het toch mee. We hebben natuurlijk de ambitie om te groeien en dat zullen we ook de komende jaren hebben. De stap van 3 naar 10 zetels hebben we duidelijk voor de kiezer waargemaakt. Die heeft ons beloond, zelfs in deze enorme tweestrijd, met twee extra zetels. Ik kan dat alleen maar als een beloning zien en een aansporing... om de komende jaren op dezelfde manier verder te gaan... en dan komen die 15 zetels er wel een keer. Dank u wel. Bij D66 en Groei zien we, als we kijken naar de definitieve prognose op dit moment... ook bij de SGP, bij die partij in Wassenaar is Menno Semenoremaier. Ze zijn hier niet van de uitbundigheid, de Polonaise zal vanavond niet gelopen worden. Kees van der Staai stond de felicitaties in ontvangst te nemen, want jarig, we hadden net de koffie en het gebak op. Ja, en toen kwamen die prognoses en ik stond naast van der Staai en toen was er natuurlijk toch uitbundigheid, want gejuich, 3-7. Hey! De avond is nog jong hè? Zeker, ja, ja, ja. Maar de uitslag, de exit poll op het bord op tv? Het is, een, het is een bemoedigende start, maar niet meer dan dat natuurlijk. Ik heb het zelf al een aantal keren meegemaakt dat het spannend was of het twee of drie was. Ik ben zelf in 1998 uiteindelijk als derde man erin gekomen. Dus ja, we weten ook hoe het van de laatste cijfers achter de comma's kan afhangen. Dus het zou wel eens tot op het laatste moment heel spannend kunnen zijn voor ons. We spraken in uw toespraak over het verjaardagscadeautje. Het zou natuurlijk een fantastisch cadeau zijn... om die derde zetel vanavond te winnen. Maar nou, dankjewel, Darren Wassenaar. En we gaan nu naar Paul Sanders. Althans, Paul Sanders is bij ons gekomen. Ja. Hij houdt de sociale media vanavond in de gaten. Ik kan me voorstellen dat Twitter geëxplodeerd is. Ja, nou, dat valt, dat valt op zich eigenlijk nog wel mee. De eerste reacties die komen binnen. En eh, het mag geen verrassing zijn dat dat met name de leden... van de Partij van de Arbeid zijn die eh, de smartphone ter hand hebben genomen. Uh, Martijn van Dam was volgens mij een van de eerste uh, PvdA'ers... die uh, reageerde op de exit poll. En uh, nou, die was euforisch. Prachtig resultaat, ongelooflijk mooi. Uh, Lutja Kobi, alle Partij van de Arbeid kiezers bedankt. En Jacques Monas ook een Kamerlid uiteraard, was uh, erg blij. Tjonge jonge mensen, dit is met geen pen te beschrijven. En dan, ja, aan de andere kant zijn er natuurlijk de verliezers. Uh, en een van de verliezers in ieder geval is de PVV. Uh, de Kamerleden zelf zijn angstvallig stil, maar er wordt... Um, heel um, ja, uh, cynisch gereageerd door heel veel gebruikers van Twitter. Uh, veel mensen vinden het een feest, uh, lachen de uh, PVV uit, letterlijk. Ha, ha, ha, ha, ha, elf zetels eraf. We willen graag slingers ophangen. Er worden al meteen al de eerste grappen gemaakt natuurlijk. Partij van de Vrije Val, Partij van de Verliezers. Uh, het moet toch gek voelen voor een aantal PVV'ers... dat juist zij nu een keer ergens weg moeten... Dat zijn allemaal hele cynische, uh, cynische reacties op het uh, verlies van de partij uh, op de PVV. Uh, maar er zijn ook mensen die uh, vinden dat de achterban van de partij, Geert Wilders, in de steek hebben gelaten. En dat, uh, en dat er uh, zo snel mogelijk uh, de PVV weer uit uh, de as. Moet, zou moeten uh, uh, verrijzen. Dat zijn een beetje de eerste korte reacties. En als we dan toch over de PVV hebben... die zit een beetje in de hoek waar de klappen vallen nu op Twitter. Um, dan komt er ook nog een onderzoekje uh, dat is gedaan door Vinslijn. En daaruit blijkt dat de meeste spelfouten op Twitter... ook worden gemaakt door kiezers van de PVV. Dus het zit ze niet mee vandaag. Het zit ze niet mee. Paul Sanders, dankjewel. En jij gaat hier alle sociale media voor ons in de gaten houden. Intussen gaan wij naar Den Haag, naar Karin Alberts. Want zij is bij de ChristenUnie. Ja, teleurstelling daar. Er werd gezongen bij de 50-plussers, er werd geklapt bij andere partijen en bij de ChristenUnie werd gebeden. En dat gebeurde nog even voor negenen, toen het nog ongewis was wat de uitslag zou zijn. En uh, ik ben zelf toen naast uh, de nummer 6 gaan staan, want de grote vraag die toch een beetje rondzong was, worden het vijf of worden het zes zetels? En dus ging ik staan bij de nummer 6 op de lijst, Eppo Bruins. 9 uur. Het wordt u langzamerhand ietsje rustiger bij de ChristenUnie. Voor Apple Bruins is het heel erg spannend. Hij is nummer 6 op de lijst. Ja, het is een beetje erop of eronder, hè? Ja, dat klopt. Het is heel spannend. Als je de peilingen ziet, dan kan het uh, nog van alles worden. En zometeen zullen we een eerste indicatie krijgen. Maar voor u persoonlijk ook, want het kunnen er zomaar vijf zijn. Dat klopt. Ik heb gelukkig een ontzettend leuke baan in Utrecht. Maar ja, het kan zomaar zijn dat ik morgen een andere baan heb. Je hart nu Ja, het is wel heel spannend. Kijk, daar is het. Dat is Den Haag. Karin, dank je voor je bijdrage. Als straks de. ChristenUnie gaat spreken met de lijsttrekker... Daar komen we bij je terug. Want dat gaat nog wel even duren, Joost, Joost Vullings. Al die lijsttrekkers, die gaan eerst even rustig wachten vanavond. Ja, van de grote partijen sowieso. Dus de, de, de leiders van de VVD, Mark Rutte... en de leider van de Partij van de Aardigheid, Diederik Sams... die willen meer zekerheid. Ik kan me voorstellen dat... Ja, mensen zoals Arie Slop wel eerder gaan speechen. Dan kom je tenminste nog op tv. Maar Jan de zou er nog een half tien precies. horen. Ja, ja precies. Ja, dieren. Ja. nog niet gezien. En waar ook zekerheid is ontstaan is natuurlijk bij het CDA. Van 21 naar 13. En dan zegt Mona Keijzer, de nummer twee, van nou, in de peilingen hebben we toch nog eentje meer gekregen nu uiteindelijk in deze prognose. We hadden liever meer gehad, dus toen hebben we tijd nodig. Wat, wat, wat zegt ze hiermee? Nou kijk, die partij staat al heel lang slecht in de peilingen. en dat Dus niet alleen in de campagne, maar ook ervoor. En dat geeft het voordeel dat je het inderdaad al een beetje verwerkt hebt. En eh, ze zijn niet van de grond gekomen in de campagne. Dat, dat hebben ze ook gemerkt. Er was een moment dat ze op de achtergrond zeiden... wat we ook doen, het maakt niet uit. We vallen niet op, we zijn niet in beeld. En ze hebben wel een goed gevoel overgehouden... aan de laatste twee dagen van de campagne. Ze vonden dat Siebrand Buma toen beter werd. Hij had er volgens goed optreden bij De Wereld Draait Door. Waren ze erg tevreden mee. Dus zo'n zetel wordt dan toch omarmd uh, in de laatste dagen die ze hebben binnengehaald. Ja, maar geen structurele winst. We gaan zo met jou op verder praten, Joost Verings, Mark Visser, jij hebt nog een, of een eerste uitslag, definitief? Ja, het is altijd een wedstrijd. Roosendaal. Eh, en dan niet het grote Rosendaal, maar het kleine in Gelderland, het dorpje. Tegen Schiermon en Winnaar dit keer Schimon eh, Grote opkomst, 148%. Procent. Dat is altijd. Dat Pardon? zijn ook de vakantiegangers die <laughs> er zitten, inderdaad. Die stemmen ook. Wel meer dan de vorige keer ook. Eh, ja, Wie is daar het grootste geworden? Partij van de Arbeid. 30,9% van de stemmen. Eh, 5% procent ongeveer erbij. Eh, tweede, de VVD. Uh, 22,3 procent, dat is ongeveer gelijk aan de vorige keer. En het CDA is daar de derde partij met 9,1 procent van de stemmen. Dankjewel, Mark Visser, voor deze eerste uitslag. Terug naar jou, Joost Vullings hier in de studio. Het um, verlies van de PVV, dat is denk ik katastrofaal voor deze partij. Ja, maar ze, ze, ze wisten dat ze al niet meer uh, in beeld kwamen voor de macht... Uh, maar het is nu wel voor Geert Wilders. Hij moet zichzelf een beetje gaan heruitvinden. Dat, dat is ook wel het gevoel wat ik in deze campagne had. Hij was goed in zijn one-liners. Zijn boodschap uh, bracht hij goed naar voren in de debatten. Maar ik had toch iedere keer het gevoel van... hij is een beetje irrelevant geworden. Je is, zag... is de magie van zijn boodschap of het effect wat hij daarmee sorteerde... is dat uitgewerkt? Nou ja, ik bedoel, 13 zetels is op zich niet slecht. Maar uh, ja, hij moet wel wat gaan, gaan, gaan verzinnen. Je zag ook hoe andere lijsttrekkers op hem reageerden... Uh, ja, van achter, daar, daar heb je hem weer. Beetje, gelaat, hè? Beetje niet gelaten. Meer, niet meer over de rooien als die nee, weer dat wat zei. Kwam, dat kwam ook door het thema. Hè? Toen hij het heel veel over, over migranten en de islam had... dat ligt natuurlijk veel gevoeliger. Dat gaat echt over mensen. Dus er werd er veel veller op hem gereageerd... door de collega-lijsttrekkers in de maatschappij. Nu ging zijn campagne eh, voornamelijk over Europa. Dat is toch een iets zakelijker onderwerp. Wordt er iets minder fel op hem gereageerd. Maar ik maakte het mee in het, in het Radio 1-lijsttrekkersdebat... dat ik presenteerde met Lucelle Carosso. Toen haalde hij enorm uit naar Aris top van de ChristenUnie en geloof ik het CDA, die, die zei... ja, bij u gaan alle verzorgingshuizen dicht... en gaan mensen onder de brug slapen, of moeten onder de brug slapen. En vervolgens kreeg Siebrand Buma het woord... en die ging over iets heel anders praten. en geen zat Wilders mij echt zo aan te kijken, zo te wuiven van... Uh, <lacht> hallo, ze moeten toch <lacht> nog reageren op deze enorme uitspraak van mij. En dat is toch het gevoel dat, denk ik, veel kiezers hebben gehad... Uh, uh, van ja, wie weet ben ik het wel heel erg met hem eens... Maar een stem op hem is toch een weggegooide stem. En als er dan zo'n tweestrijd ontstaat, zie je dus dat heel veel PVV-kiezers uh, de oversteek maken. En gisteren ook in het debat twee one-liners die denk ik hard zijn aangekomen. De eerste van Mark Rutte, hè? u bent weggelopen bij de VVD, weggelopen uit het katshuis. En ik ben al lang blij dat u, hè, als u het einde van het debat haalt. En Arie Slob, die heel veel lijn, zei u heeft goede one-liners, slechte one-liners, maar één ding, u heeft nooit oplossingen. En ik denk dat mensen dat gevoeld hebben. Joost Vullings, dankjewel. Uh, Mark Visser had het over de uitslag op Schiermonnikoog. We gaan naar Schiermonnikoog. Burgemeester John Stellinga, goedenavond. Goedenavond. We mogen feliciteren. U bent de eerste. Ja, dan, nou, dank u wel. Ja, want u sprak vanmiddag met uh, Lucella Karassa... u de NWS Radio 1-journaal. En toen zei u van, we hebben er alles voor gedaan. We gaan ervoor zorgen. Wij zijn vanavond de eerste. En het kwam uit. Ja, dat is allemaal gelukt, ja. En ja, op een wel. hele zorgvuldige manier, hoor. Wat was zo zorgvuldig dat u als eerste de uitslagen kunt melden? Nee, mensen die, die gooien de balletjes op van kun je niet stiekem vijf minuten eerder overgaan, maar dat is uh, echt niet gebeurd. Het is een hele nette manier, gebeurd. Het is zorgvuldig geteld. Uh, Mid zweet op de rug en uh, daarna onmiddellijk het aantegenbeld. Dus, uh, dus de uitslag is binnen en uh, de SGP uh, was wat verrassend dat hij zo steeg. En uh, er is een uh, heel gezelschap dat uh, wat grappend over het eiland ging. Ik kon het wel waarderen. En die bewust die naartoe gegaan waren om uh, op, uh, op hun partij te stemmen. Uh, ik dank u wel, meneer Stellinga, uh, met het tellen. Het is allemaal definitief, 100% zeker? Nou, uh, het zijn voorlopige uitslagen, maar het zit er niet meer dan één of twee naast. Nee, het is heel zorgvuldig gegaan. Burgemeester Stellinga, verschie ook. Dank u wel. En dan gaan we nu naar Hans Andringa. Die staat bij de SP en die staat naast Jan Marijnes, als het goed is. Meneer Marijnissen, 15 zetels. Had u daar ooit rekening mee gehouden bij deze verkiezingen voor de SP? Nou, we hebben vanavond even met elkaar gezegd... wat zal het ongeveer zijn? Ik had 20 gezegd dat het 20 zou zijn. En op grond van de peilingen van gisteren. Dus is vandaag nog weer eens 5 zetels afgegaan. En ja, als je dat in het perspectief ziet... van wat er de afgelopen weken allemaal is afgegaan... Mm. dan denk je, dan is het potentieel van de SP erg groot. Maar klaarblijkelijk is de aantrekkingskracht van uh, Samsung in de strijd met Rutte op dit moment groter... dan de aantrekkingskracht van de SP. Ja. VVD en Partij van de Arbeid euh, hebben op, op dit moment in die prognoses een ruime meerderheid. Dus er lijkt sowieso geen rol voor de SP. Dat moet toch knagen, want daar had de, daar had de SP toch echt op ingezet deze keer? Ja, omdat er, denk ik in de ontwikkeling van de SP van 2 naar 5, naar 9, naar 25, 15 en meer zetels... dat het wel in de reden had gelegen dat in de progressieve coalitie de SP zou toetreden. Uh, dat zal er nu hoogstwaarschijnlijk niet van komen, hoewel je weet nooit hoe een formatie precies gaat lopen. Uh, en of VVD en de Partij van de Arbeid in staat zijn om gezamenlijk nu ze in deze felle campagne onderling gevoerd hebben een coalitie te vormen, is nog maar af te wachten. Wat ik wel leuk vind, dat is dat al die mensen die somber het, gesomberd hebben over de versplintering van het electoraat, gelogen worden. Hè? Ik bedoel, dus zijn dat... allemaal na. De de VVD of naar de Partij van de Arbeid gegaan? Ja, precies. Dus uh, al, al die praatjes over het versplintering en gevaar... en moeilijke coalities en zo, dat is allemaal volbarig geweest. Het blijkt dat uiteindelijk mensen toch voor het midden hebben gekozen... Zei het dat ze twee antagonisten hebben gekozen, de VVD en de Partij van de Arbeid... maar wel behorend tot het midden. Ja. Als je nou kijkt naar het streven van de SP om ook echt eens een keer in een kabinet te komen... gaat dat nou voor een aantal jaren weer de ijskast in... maar blijft hij wel op diezelfde koers of... Moet er iets nieuws komen van die SP dat ze uit die linker oppositierol komen. Nou, ik denk dat de, de ontwikkeling die de SP ook politiek gemaakt heeft de afgelopen jaren een, een goede ontwikkeling is geweest. Dat is ook al gebleken, dat de aantrekkingskracht tot heel veel mensen heel hoog is geweest. Totdat er verkiezingen zijn? Nou, totdat het echt om de machtsvraag ging. Dus met andere woorden, de sympathie ligt er wel. En het zijn allemaal potentiële SP-stemmers die nu de, uiteindelijk besloten hebben toch Partij van Arbeid te stemmen. Je je uh, waar we een grote kans maken in de toekomst. Kunnen kunnen je veranderen dat de kiezers de SP ook die macht gunnen? Ja, nou, lokaal doen ze dat al. hè? Een Landelijk. En dus landelijk moet dat ook een keer gaan lukken. Maar de SP is geen korte termijn project. Toen ik hiermee begon, 40 jaar geleden... en samen met mij nog een ander aantal strijdmakers... wat wij allemaal hebben moeten weerstaan aan nederlagen... En, maar ook aan successen... ja, dit is geen korte termijn project. Dus natuurlijk hadden we gehoopt dat het deze keer kon. Het is deze keer niet gelukt. Dat is heel jammer. Desalniettemin, we zijn gelijk gebleven. En dat kun je bij een aantal andere partijen niet zeggen. Er is een Afrikaans spreekwoord dat zegt, daar waar de olifanten vechten wordt het gras vertrapt. Nou, wij zijn niet vertrapt. We staan ook recht overeind. Anderen wel, en daar heb ik erg mee te doen. Alleen, ja, wij hebben de grote slag om de macht niet kunnen winnen bij deze verkiezingen. Dank u wel voor de eerste analyse. Dank u wel. En dan praten we hier verder met Joost Funnings. Ja, Jan Marijn zei, je weet nooit precies hoe een formatie gaat lopen, Joost. Nou, dat klopt. Wie, had de, voor, de, wie de formatie van 2010 had voorspeld, <laughs> hoe dat proces is gegaan, dat, dat klopt. Uh, uh, Biedt deze uitslag kans op een makkelijke formatie? Of makkelijker dan we gewend zijn? Uh, ja, ik vind dat zo... Ik heb, ik heb uh, vanochtend nog veel van die mensen gebeld... en die hielden allemaal zo de boot af uh, van ja, hoe dat gaat lopen. Je zou ook nogal minderheids, minderheidskabinetten kunnen gaan denken, bijvoorbeeld. Want we hadden het er eerder over. Nou, VVD, Partij van de Arbeid, hebben gewoon een ruime meerderheid. Eh, denk je dat dat is makkelijk. Maar die moeten er wel uitkomen. De verschillen tussen die partijen zijn verschrikkelijk groot. Neem bijvoorbeeld hypotheekrenteaftrek. VVD zegt, hou we zo. Partij van de Arbeid zegt, hervormen. De arbeidsmarkt. Partij van de Arbeid, een klein beetje aanpassing. VVD wil dan veel verder gaan. De zorg. VVD wil verder gaan met marktwerking. Partij van de Arbeid wil het goeddeels terugdraaien. Dan heb je het wel niet over de kleinste dos dus, dossiers. Op dus, veel belangrijke ja. punten staan ze linea recta tegenover... tegelijkertijd, als dit de uitslag is, dat kun je toch niet negeren? Nee, het is, het, het, het, eh, eh, waarschijnlijk gaat dan toch het CDA erbij... omdat ze dus in de Eerste Kamer maar samen 30 zetels hebben. Dat is wel heel weinig als je dus 38 zetels voor in meerderheid eh, nodig hebt. Dus het kan zijn dat het CDA erbij gevoegd wordt... dan verwegen de meerderheid in de Eerste Kamer... Kamer. Maar zij het woord minderheidskabinet in de mond durft te nemen. Ja, dat is een fit gewaagd. Nou ja, ja. Uh, hoe, zie, hoe, ziet ja. Meneer Verenigd, hoe ziet u dat zich dan voor? Ja, nou, ik bedoel, het, kijk, la, laten we uh, uh, ervan uitgaan dat er dan uh, binnen een paar weken van aftasten en omtrekkende bewegingen Partij van de Arbeid en VVD serieus met elkaar om tafel gaan zitten. Ja, en als ze er dan niet uitkomen. Stel dat ze gewoon denken van, uh, nou, dit is niet, uh, is niet gelukt. Nou, dan kan het wel een volgende poging uh, lukken. Maar ja, wie weet maar wordt er ik dan ik weer denk, een minderheid. Ik ben natuurlijk geen deskundige, maar de, de stemming over het algemeen is toch dat er iets is waar behoefte aan is, nu uh, is het een stabiele regering. En een ja. minderheidskabinet is per definitie al Klopt. niet zo stabiel. Heel veel zal afhangen van hoe de lijsttrekkers het vanavond denk ik gaan verwoorden. Heel voorzichtig, Rutte, oh, heel voorzichtig. Ja. voordat ze gaan doen, dat gaan doen, kijken ze zijn natuurlijk, en dat doen wij ook naar de uitslagen. Mark Visser, je hebt er een paar. Uh, nou, eigenlijk nog maar eentje erbij. Ik had Schiermond en Kogen, dat was dat wedstrijdje. Roosendaal dus wel uh, netjes op de tweede <laughs> plek. Uh, maar qua uh, uitslag daar, VVD, is daar altijd de grootste. 47% van de mensen heeft er dan nu op gestemd. Uh, Partij van de Arbeid, 15,6% op de tweede plaats. En derde is, daar moet ik even kijken, D66, 14,3% in Roosendaal dus. Dankjewel, Mark Visser. En we gaan luisteren naar de vicevoorzitter van de Partij van de Arbeid, Jan Jeroen Dijsselbloem, moet ik zeggen. Jeroen Dijsselbloem. Toen u, die, toen u die prognose zag, dacht u, ja, dat had ik altijd al verwacht? Nee, in alle eerlijkheid niet. Dit is zo'n mooie uitslag. Zo'n enorme sprong van waar we vandaan zijn gekomen. Het is een fantastische beloning uh, voor heel hard werken van heel veel van deze mensen. Duizenden vrijwilligers. En van Diederik Samson natuurlijk voorop. Dus dit is echt prachtig. Wat is nou de... Sleutelgoed tot het succes. Ik denk die combinatie van gewoon de kwaliteit van Diederik... die gewoon in het tv-debat en in zijn optredens heel duidelijk is geworden... En uh, ja, een partij die tot in de tenen was gemobiliseerd en gemotiveerd... om gewoon de straat op te gaan, contact met de kiezer aan te gaan. We hebben zoveel mensen gesproken, zoveel contact gelegd. Uh, die combinatie van die twee dingen heeft zich uitbetaald. Een vlekkeloze campagne. En ik kan alleen maar heel erg dankbaar zijn dat zoveel kiezers dat hebben beloond... door uh, hun vertrouwen vandaag aan ons te geven. Het is de eerste overwinning van de Partij van de Arbeid sinds 2003 hè, bij de kamerverkiezingen. Ja, ja, ik moet nu even alle verkiezingen door mijn hoofd laten gaan... maar u heeft ongetwijfeld gelijk. In ieder geval is dit een historische avond. Waarom? Ja, omdat het zo'n prachtige overwinning is. Uh, het is natuurlijk uh, waarschijnlijk tien zetels erbij. Maar als je bedenkt waar wij stonden aan het begin van deze campagne... Vijftien zetels in de peilingen. Zo is het. Dus dat is uh, echt heel spectaculair. Maar wat betekent deze uitslag nu voor de formatie voor morgen en verder? Want de VVD en de Partij van de Arbeid kunnen makkelijk samen regeren, Maar de Partij van de Arbeid wilde een einde maken aan rotrechtsbeleid. Dat laatste dat zal ook zeker gebeuren wat ons betreft. Dus met zo'n uitslag uh, kun je natuurlijk ook je stempel drukken op het beleid de komende jaren. Dat is ook onze ambitie. Uh, en hoe dat plaatje er precies uit komt te zien. Uh, dat is in de eerste plaats afhankelijk nog van de definitieve uitslag. Dus die wil ik zeker even afwachten. U hoopt nog dat de Partij van de Arbeid de grootste wordt? Uiteraard. Uh, zit dat erin? Zit dat erin, vraagt u. Ja, dat zit er nog in. Uh, maar ook als het net niet zou lukken, dan heb ik, dan hebben wij, al deze mensen hier vanavond een prachtige avond. Als afsluiting van een geweldige campagne. Dat uh, ja, is zeker waar. Maar uh, het gaat natuurlijk niet alleen om vandaag. Het gaat ook om de toekomst. Uh, over links een coalitie vormen is heel moeilijk. Over rechts is het ook heel moeilijk. Dus het lijkt of VVD-partijen van Arbeid, die tegen Polen, tot elkaar zijn veroordeeld. Nou, als je het zo formuleert, is het uh, al meteen een soort prisoner's dilemma. Een groot probleem. Een, een moedje. Yeah. Uh, we, zullen zien hoe... we zullen zien. We gaan direct door naar D66. D66. D66. Naar Marcel Bril. Voor de vijfde ja, Alexander maal. Pechtel is zojuist op het podium geklommen. Ik stel voor om met hem mee te gaan luisteren. Hij wordt nu luid toegejacht. Alexander Pechtel, de leider van D66. die nu 12 zetels heeft bij die prognose. Ja. Ik feliciteer natuurlijk in de eerste plaats de VVD. En de P van de A met hun enorme winst. Het blijft, het blijft voor die twee partijen nog de hele avond spannend. Maar dat hebben ze ook gewild. Ja. Wij hebben de afgelopen weken, maar vooral de afgelopen jaren, vastgehouden aan ons eigen verhaal. Wij willen vooruit. Wij willen uit de stilstand. Wij willen dat al die zaken die kabinet na kabinet voor zich uit heeft geschoven nu eindelijk op een manier worden aangepakt dat het eerlijk is voor alle generaties eerlijk is voor alle inkomensgroepen, maar dat het vooral weer kansen gaat bieden. Woehoe. Democraten. Ja. ja, en die kansen die kansen liggen er nu ook voor ons. Twaalf zetels. Het wordt nog spannend. Maar de winst is nabij. En dat komt omdat de afgelopen dagen... terwijl er een bizarre tweestrijd werd gevoerd... wij, en vooral jullie, heel duidelijk ons verhaal stand hebben gehouden. Het verhaal dat er verandering nodig is. Dat Nederland vooruit moet. En ik wil jullie nu alvast zo in grote mate opgekomen vanavond. Heel hartelijk danken voor al dat folderen, al dat plakken... al dat fantastische berichten op sociale media. Jongens, een enorm hartelijk applaus voor jullie zelf. Alexander Pechtold, die uh, natuurlijk eerst de grote winnaar, in ieder geval zoals het nu voor staat, feliciteert en nu zijn mensen bedankt. Wat opvalt is dat hij kansen ziet om uh, het kabinet in uh, te gaan. Nou ja, de vraag is of Van dat inderdaad gebeuren gaat. Maar goed, het is nog vroeg op deze avond en nog vroeg om nu al over formatie te praten bij deze 6. Het is nog vroeg, het is bijna tien uur. Een lange avond en nacht te gaan. Want het gaat natuurlijk tussen de VVD en de Partij van de Arbeid. Wie wordt de grootste? De enorme winst, zo zei Pechtold over deze twee partijen. De felicitaties van de eerste lijsttrekker vanavond. We gaan er even uit voor de ster en het nieuws. Tot zo. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag de vragen bij het nieuws.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 Het heeft toch ook iets, iets oud-Hollands, hè? De stembussen, de papieren, die geur van dat rode potlood. S ochtends van 6 tot half 10 met Marcel Oosten en Lara Rensen. En smiddags tussen half 5 en half 7 met Tim Overdiek en Lucera Carasso. Wij staan nog steeds buiten met een verslaggever van de NOS. Radio 1, het nieuws van alle kanten.